Goedemorgen, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij onze buren wordt vanaf vandaag heel wat versoepeld. Ook in België daalt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de IC. En dus vervallen er heel wat coronaregels. Deze Belgische verslaggever zet de belangrijkste op een rijtje. Wel, de horeca blijft vanaf vanavond tot 1 uur s'nachts open. In de horeca zal je met 8 aan tafel mogen zitten. Ook zijn café, sporten en kansspelen er weer toegelaten als je een mondmasker draagt. Je mag ook 8 mensen... Bij het thuis ontvangen en gaan winkelen, mag je met zoveel mensen doen als je wil. En Nederlanders die naar Duitsland willen hebben daar geen negatieve testuitslag of vaccinatiebewijs meer voor nodig. Want Duitsland ziet Nederland niet meer als risicogebied. Andersom mogen Duitsers ook weer vrij onze kant op. Onder het puin van de ingestorte flat bij de Amerikaanse stad Miami is opnieuw een lichaam gevonden. Het 12 verdiepingen hoge gebouw stortte donderdag ineens in. Tot nu toe zijn er vijf lichamen gevonden. Meer dan 150 mensen zijn nog vermist. In het Brabantse Os zijn vijf mensen vannacht hun rijbewijs kwijtgeraakt. De vijf hielden een straatrace. Een van hen reed meer dan 160 km per uur. 80 kilometer harder dan toegestaan. Ook een jongen van 18 er mee. Hij had nog geen vier weken zijn rijbewijs. En met veel moeite is Italië door naar de kwartfinale van het EK. De Italianen speelden gisteravond tegen Oostenrijk. Pas in de verlenging werd de boel beslist. Insigne, Locatelli wijst, Chiesa, en eh, 2-0. Het is gedaan op Wembley. Italië op 2-0. De kwartfinale is bereikt, dat kan niet meer fout gaan. En fout ging het dus ook niet, al maakte Oostenrijk later nog wel 2-1. Om 6 uur vanavond speelt Nederland de achtste finale tegen Tsjechië. En op verschillende plekken kan je de wedstrijd ook op het terras kijken. Grote schermen op een plein zijn nog wel verboden. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Het wordt zomers warm met 25 tot 28 graden. Vanmiddag kan het een beetje onweren, zelfs met wat hagel. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB.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 Thank you. Onder ons, uh, ...die herkennen dit nummer natuurlijk gelijk. Het is de filmmuziek van Turks uit 19, nou, 1973 van het album van Toets Tielemans... ...the real Toets Tielemans samen met Regier van Otterlo. Een hele fijne goedemorgen bij ZFM Jazz. Mijn naam is Marco, fijn dat u luistert. De hele dag of de hele uitzending staat in het teken van Nederlandse artiesten. En zeker natuurlijk omdat uh, Max Verstappen vanmiddag een leuke kans maakt... ...te winnen in, uh, in Oostenrijk en vanavond natuurlijk het Nederlands Elftal. Vandaar dat we alleen uh, Nederlandse artiesten vandaag gaan draaien... ...Nederlandse jazzmuziek en dan het eerste uur... ...vooral uh, de wat uh, het wat oudere genres, zeg maar, uit de jaren 70, 60, 80... ...en in de tweede uur de, de modernere jazz uit de, uh, ja, echt wel na 2000. We gaan gelijk verder met uh, Kreetje Kouwveld, een song for you. a bright new no morning where we can roll along blue skies up above everyone's in love up a lazy river how happy you can be in Rotterdam. En wie er ook in Rotterdam geworden is, is de Europe's, Europe's First Lady of Jazz. De enige echte uh, Nederlandse Rita Reis, die getrouwd was uh, met Pim Jacobs. En die mag zeker niet missen als men uh, alleen uh, van Nederlandse artiesten jazzmuziek draait. En ik heb een, uh, een mooi nummer uitgekozen. dat is ook een van mijn uh, lievelingscompensaties. En dat is natuurlijk uh, de ook Deep. Poets have compared it to a symphony, a symphony conducted by the lightning of the moon. But our song of love is slightly out of tune. Once your kisses raised me to a fever pitch. The orchestration doesn't seem so rich. Seems to me you've changed the tune we used to sing. Like the bossa nova, love should swing. We used to harmonize two souls in perfect. 1953 en natuurlijk uh, prachtig vertolkt door uh, Rita Reis, Europeans, Lady of Jazz, begeleid door haar Pim Jacobs' trio, haar eigen man. Um, wat ook een hele leuke Nederlandse zangeres is, die is uh, nog wat jonger Eva Suzanne, ook wel Eva Scholte genoemd. We hebben de, uh, ik heb haar al vaker gedraaid in mijn uitzendingen en ik vind haar een uh, hele lekkere, heldere stem hebben. En ik heb een, een, een leuk nummer uitgezocht dat heet Dream of You. En het is van Eva Suzanne. En ze wordt begeleid door het Thomas Bagerman trio, trio. Dat zijn twee broers op gitaar en uh, Breno Verikmim. Uh, nou, een hele moeilijke naam. Op Contrabas. Do do do do do Jursane met het Thomas Baggeman-trio. Een onwijs lekker heldere stem, vind ik. Het is leuk om te horen dat ook jonge mensen zulke mooie jazzmuziek kunnen maken. En dat het niet alleen van de, van de oudere garde is. Um, ik had beloofd alleen maar muziek te spelen van Nederlandse artiesten. Nou, daar heb ik een beetje uh, mee gesjoemeld. <tiek> het volgende nummer dat ik klaar heb staan is het bekende Moed Indigo. Alleen het wordt vertolkt door Deborah Brown. En Deborah Brown is een Amerikaanse jazzzanger. Maar het leuke ervan is wel dat ze op dit nummer begeleid wordt... door de Erik en Ineke Jazz Express. En dat is weer een, een hele leuke Nederlandse jazzband. Dus ik zou zeggen, luistert u naar de Deborah Brown... met de Erik en, Gina, de Erik en Ineke Jazz Express. En wie u daar uh, hoorde op saxofoon is uh, Benjamin Herman. Het is een uh, Nederlandse jazzmuzikus en hij is vooral uh, bekend uh, als bandleider van de New Cool Collective. En de New Cool Collective in de tweede uur meer daarvan. En tevens uh, op trombone, in de, in de, wat u net hoorde, is een uh, Haarlemse, een Haarlemse uh, trombonist. En dat is uh, Herman van Lier. Echt een, een, paar, een part, van leer, sorry, part van leer, super trombonist. Speelt heel vaak in bands mee, vooral als het om echt uh, lekkere mainstream jazz gaat. Wat u nu hoort is de Dutch Constant uh, Big Band. En ook een groep met uh, jonge Nederlandse jazzmuziek. Zoals gezegd, de uh, Dutch Constant Big Band. En hij plays the Dutch Originals. Ik heb ook een uh, bepaalde voorliefde voor uh, grote orkesten. En daarom uh, speel ik ook graag muziek van het Concertgebouw Jazz Orkest. En het volgende nummer wat ik heb uh, klaarstaan... is samen met een uh, fantastische uh, trompetist... Jan van Duikeren en uh, Rotterdamse, een Rotterdammer met de grootste deze aarde meegespeeld. Hij is ook onder andere een vast bandlid van Candy Dulford. Zoals gezegd, Jan van Duiven met het Jazz Orchestra... of het Concertgebouw uit Amsterdam... met het nummer Stay at Home Sessions 2020. Home sessions 2020. goed toepasselijk is dat? Dat de draaien de dag dat alle beperkingen vanwege het coronacrisis of virus weer zijn opgegeven in Nederland. Dat we weer uh, vrij aan de bak kunnen. Um, <coughs> de volgende nummer wat ik klaar heb staan is uh, van Jesse van Roeler, ook een uh, Nederlandse Nederlander uh, gitarist. Prachtige muziek. ZFM, yes. Jesse van Ruller met zijn uh, gitaar. Prachtige klanken, ongelooflijk. Als je een beetje op zoek gaat naar, uh, naar jazzmusici in Nederland... is het ongelooflijk hoeveel uh, leuke en goede jazzmuzikanten er zijn... in alle genres van het uh, jazz spectrum. Ik dacht van uh, uh, de coronacrisis is een beetje voorbij in Nederland. Alle, alle beperkingen zijn zo'n beetje weer opgegeven. Dus kijk even wat de agenda is van de krocht. Jammer genoeg staat op de website van de krocht nog uh, niets vermeld. Ik hoop dat er ook weer snel uh, concerten... Uh, kunnen plaatsvinden en dat het, uh, dat het weer een beetje gaat leven ook hier in Zandvoort um, het volgende wat ik klaar heb staan uh, is nog een nummer van uh, de Erik en Ineke Jazz Express Erik op drums en uh, Ineke op saxofoon Erik en Ineke Jazz Express. We zijn alweer aan het einde gekomen van het uh, eerste uur ZFM Jazz... op 27 juni in een uh, beetje zonnig Zandvoort. Mijn naam is Marco, fijn dat u geluisterd heeft. Uh, het tweede uur staat natuurlijk ook weer helemaal in het teken van de jazz. Een iets moderne jazz, maar ook weer alleen maar Nederlandse artiesten. Zelfs uh, artiesten uit, uh, uit Zandvoort met een hele nieuwe single. Het laatste nummer wat ik klaar heb staan... is uh, ook weer van het uh, Concertgebouw Jazz Orchestra... Samen met Jan van Dijkeren op het Trompet. Dit is het einde van het eerste uur van ZFMGS. Fijn dat u luistert. Mijn naam is Marco en tot in het tweede uur.